1 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het Israëlische leger meldt dat vanuit de Gaza-strook... in een half uur tijd zo'n 90 raketten op het zuiden van Israël zijn afgevuurd. De meeste raketten zouden zijn onderschept... en inwoners van het gebied zouden op tijd naar de schuilkelders zijn gegaan. De Israëlische luchtmacht voerde daarna aanvallen uit... op raketinstallaties van Hamas in de Gaza-strook. Daarbij zouden drie Palestijnen gewond zijn geraakt. De aanvallen volgen op het geveld van gisteren. Toen kwamen vier Palestijnen om het leven. Hoogleraar Paul Cliteur is niet van plan om de senaatsfractie... van Forum voor Democratie te gaan leiden. In een interview met de Telegraaf zegt hij dat hij zichzelf ziet... als de ideale tweede man. Sinds vorige week duidelijk werd dat de beoogd fractielader Henk Otten... een stap terug moest doen, is Cliteur de woordvoerder... van de beoogde Eerste Kamerleden van Forum voor Democratie. Cliteur zegt in, een krant, in de krant dat hij wil dat Forum... niet alleen een politieke partij moet zijn... maar een compleet nieuwe zuil moet oprichten... met eigen instituties, zoals een omroep en een krant. Het commerciële ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een raket met goederen gelanceerd voor het internationale ruimtestation ISS. De raket zal maandag bij het ruimtestation arriveren. Aan boord is een zogenoemde Dragon-capsule met 2500 kilo aan goederen. De levering van het materiaal had een paar dagen vertraging opgelopen door technische storingen bij zowel het ruimtestation als het lanceerplatform. Het biljet van 500 euro moet zo snel mogelijk worden afgeschaft. Dat pleidooi houdt de teamleider van de politieafdeling... die zich bezighoudt met criminele geldstromen en witwassen in de Telegraaf. Begin het jaar stopte de Nederlandse bank na een Europees besluit... om met de productie en uitgifte van de biljetten... maar de briefjes die al in omloop waren, blijven wel geldig. Volgens de politie wordt het 500-euro-briefje... praktisch alleen maar gebruikt door drugscriminelen.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 Does lief. Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in Zierven. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. We leven de tijd van de leer. Dat Zandvoort uit Zandvoort.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 Hoe leg ik me als baas verplicht dit muzikaal gedicht hier te creëren. Geven jaar mijn dok, zet ik je af en op voor vele mensen. Maar mijn dank is volle en voor deze volle zaal mijn beste wensen. Blijf nog lang met schevel sieren Tot ik krijg een kale kop Jij hebt recht op deze te dieren Je hebt vrij af de zetten op Strootje, strootje nog De planken heb ik mijn succes Aan jou te danken Want jij bent het is in orde, toch mijn handelsmerk worden Zonder jou kan ik niet spelen Lief en lief zullen we delen Ik bij jou en jij bij mij De hoed en lauw van mij Strootjes, rootjes, nee, niet vrienden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 Blijf toch leven, jij kunt er nog veel geven. En als ik op eens zal sterven, zal mijn strooitje rond gaan zwerven. En dan word je achterdochter, en dan word je slap en vochter. Want dan denk je vol van spijt. Aan onze Stop meneer, ben van de politie, Ho, oh, meneer Kom van uw fietsie, ga maar even aan de kant Hoe komt het dat u achterlicht niet brandt op Mocht u daar wezen, hé hey juffrouw, kunt u niet lezen, ziet u niet de grote bord, of schieten soms uw ogen wat tekort. Zo loop je te speuren, en zie je een klant, dan zeg je gewichtig, met opgestoken hand, stop meneer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 Dus is niet Willy Derby, maar Willy Valde. U hoort er nu, Piet Muiselaar met Meisjes, Daar Zijn de Matrozen. In het roestige anker, een zeemanscafé. Daar woont Carolietje, een kind van de zee. Zij schenkt alle glazen en stoort lachende aan. Met vrolijkheid. Die komen dan gaan. Heel holla, ho meisjes, daar zijn de matrozen. Heel waar, holla, daar komen de jankjes weer aan. Heel waar, holla, en al verwelkende rozen. Heel lang holla, de liefde blijft even bestaan. Muziek voor de jantjes, o meisje, ahoi. Het afscheid was treurig, het weerzien is mooi. En roosjes verdoren, en scheepjes vergaan. Maar een vrolijke hij blijft altijd bestaan. Meisjes, daar zijn de matrozen, heel hola, la, daar komen de jantjes weer aan. Heel la, hola, en al verwelkende rozen, heel la, hola, de liefde blijft even bestaan. Naar land op Jelly is straks weer de vaart. Daar vangen we en met zout op een staart. Zo'n week passagieren, is spoedig weer rond. Vul nog eens de blazen, Karlineke komt. Hé, hey, laat, meisjes, waar zijn de matrozen, hey, Hela, hola, en over welk in de welkende rozen. Hela, hola, de liefde blijft even bestaan. Voor de Verenigde Stratenzangers met de smakklap 1971. Ik heb jou de sleutel van mijn hart gegeven. Daar komt hij aan met z'n allen. Ik heb jou de sleutel.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 van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 Zandvoer, Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort Steeds denk ik aan jou wanneer de in daalt Steeds hoor ik weer je stem zo teer als weer naar jou mijn deel Mijn lippen zacht beroerd, voel mij verward, is of mijn hart tot in zijn diepste wordt geroerd. Wat ben je ver, ver als een ster, ver van je land, je vaderland, ver van het hart, dat daar jou blijft? Zoek wat aan mij, als gins de in daalt. Sta jij op wacht, in donkere nacht, weet wat voor jou mijn liefde straalt.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 She need today. Niets heb lief gehad. Toen kwam op eens de dag dat ik moest scheiden van mijn schat. Mijn vaderland was ingewerkt en kwam in zicht. Het land die beroep op mij dus deed ik graag een vlucht. Mijn maar reis is zo ver van mijn hart. maar ik hoop haar weer gauw te zien. Zij heeft daar in de buurt van de grote Rivier gewoond, voordat ik afscheid nam van haar. Oh breng mij terug. Ook transvaal, daar waar mijn sari woont. Daar bij die groene doringboom en bij het rijp mais, daar woont mijn sari maar eens. Daar bij die groene doringboom en bij het rijp van mais, daar woont mijn sari maar In niets gevecht, dan waren mijn gedachten steeds bij haar. Ik dacht eerst vechten wij als vrede vrede die komt gauw. Dan ga ik weer naar mijn sari heen en maak haar me mevrouw. Mijn, mijn sari reis is zo ver van mijn hart, maar ik hoop haar weer gauw te zien. Zij heeft daar in de buurt van de groot rivier gewoond, voordat ik afscheid nam van haar. O, breng mij terug naar mijn oude transvaal. Daar waar mijn sari woont, daar bij die groene doringboom en bij het rij van maïs, daar woont mijn sari maar eens. Daar bij die groene doringboom en bij het rij van maïs, daar woont mijn sari maar eens. Daarbij die groene doorringboom en bij het rijp van Maas. Daar wordt de sarimarijs. Mijn reis. Men o, transvaal, mijn oot, transvaal. We leven de tijd van weleer. Dat zand voert, dat zand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 schooltijd gesleten. Ik ken de vreugd en verdriet. Ben veel uit mijn jeugd zijn vergeten, maar steek je zo klein en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 ik heb er gevloeden en geveden. Ik vond daar de vrouw van mijn hart. Van daar bracht ik moeder ter aarde. Toen zij weer te vroeg mij ontviel. daar heb ik mijn schooltijd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 Ik ben Sally, googe me Sally, die de mensen op zijn duimpje kent. Hoeveel mensen in de rat heb ik van mijn kleine krats nog wat gegeven? Zal ik leven? Maar ik ben Sally, googe me Sally. al zegt men, ik ben een oude nij.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 Hoeveel mensen in de rats, heb ik van mijn kleine krats nog wat gegeven? Eh, zal ik leven? Maar ik blijf, zal ik. Gogen me zal ik. Al zegt men, ik ben een oude nar. Dan schud ik alleen mijn kop. Geef er geel geen antwoord op. Ik ben Sally met zijn vroom en s'nuin. Vroomijs. Mevrouw, vroomijs? Heerlijk. Je smult ervan. Aschere. Dank u. Maar ik blijf Sally. Kogen me Sallie, al zegt men ik ben een oude nar. Dan schud ik alleen mijn kop, geef geel geen antwoord. Ik blijf Sally met zijn roze ijskuim.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 Hij begint wel heel dapper aan zijn dagie uit. Naar, naar Ajax Feyenoord Maar de nachtwacht van Rembrandt indasseert hem geen fluit. Wel Ajax Feyenoord Zelfs als de ze club wint roept hij geen joeg hij. Met zijn voet op de treplank voelt hij zich pas blij. Weet je, je? wat de Rotterdammer het moest van mogen vinden? Dat de laatste... In Amsterdam wel aardig, maar hij doet een dubbele moord voor zijn metro, zijn tunnel en voor vijen Noord.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 Komt overal vandaan naar Mama. Over de bergen het ravijn Zij moeten bij Lamama zijn Het wordt de laatste reis Naar Mama En elke voer van maan tot spoed Men weet, men voelt in elke stoet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 Gitarist. La mama heeft ze zo gemist. Oh, la mama. Zij was zigeuner koningin, zij had de trots van een vorstin. En toch zei iedereen: La mama. Zij was de moeder wijs en goed. Van kinderen met ziekeurig bloed, zij staan nu allen om haar heen. La mama laat hen nu alleen. Ave Maria. Zij slaan een kruis en bidden zacht. Haar laatste dag wordt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 Dat ze plat was En balanceerde met een doos gebak Opeens toen kwam een reuzensmak, Kreeg ieder zijn ransoengebak En opa wiste uit zijn baard Een halve ons verse mokata. En we tremmen langs de munt En we zingen Dingelingelingen Ga opzij in het gemeente blik op wielen hang of zit je, kielen, kielen langs de amster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 ling, ling, ling oh, ga op zee. In het gemeente blik, op wielen, hang of zit je, kielen, kielen langs de Amstel, over Mensen blikken op wielen, hal op zetje, kielen, kielen langs de amstel. Flip, flip, flink, and flip, flip, flip, fllip, flit, fllip, flit fllip, flit, Flit, fllip, fllip, fllip, fllip, fllip, fllip, fllip,